Politievakbond ACP en de Algemene Vereniging van Schoolleiders... zijn verbijsterd over het SCP-rapport over de uitgaven van de overheid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau schrijft daarin... dat er de afgelopen 15 jaar ruim 50 meer is uitgegeven... aan veiligheid en onderwijs, maar dat daar niets van is terug te zien... in de prestaties. Volgens voorzitter van de kamp van Politievakbond ACP... is dat veel te kort door de bocht. Hij wijst erop dat wijkagenten goed werk doen, maar dan in de preventieve sfeer... En ook zou de politie veel succes hebben geboekt... met het terughalen van crimineel geld. Ook uit het onderwijsveld komt kritiek. Voorzitter Duif van de Algemene Vereniging van Schoolleiders... noemt de argument in het SCP-rapport boterzacht... en de kwaliteit van het rapport ver beneden de maat. Bij een bomaanslag in Teheran is opnieuw een kerngeleerde om het leven gekomen. Twee mensen raakten gewond. Volgens Iraanse media had iemand op een motor... de bom geplaatst onder de auto van de kerngeleerde. De afgelopen jaren kwamen ook al drie Iraanse kerngeleerden bij bomaanslagen om het leven. Iran gaf toen de Israëlische Veiligheidsdienst de Mossad de schuld van de aanslagen. Mensenrechtenorganisaties demonstreren vandaag tegen het voortbestaan van Guantanamo Bay. Ze markeren daarmee de tiende verjaardag van het Amerikaanse gevangenenkamp op Cuba. Op Guantanamo Bay worden terreurverdachten zonder aanklacht vastgehouden. En dat levert de VS veel kritiek op. De demonstranten willen dat president Obama zich alsnog houdt aan zijn belofte om Guantanamo Bay snel te sluiten. Na een jaar op de vierde plaats te hebben gestaan was Daan... vorig jaar weer de populairste jongensnaam. In 2008 en 2009 was Daan ook nummer 1. Sam zakte naar de tweede plaats. Milan is de laatste jaren bezig aan een opmars en staat nu derde. Bij de meisjes is Emma weer terug op de eerste plaats... voor Julia en Sophie. Dat blijkt uit de jaarlijkse top 20 van de Sociale Verzekeringsbank. De instanties die de kinderbijslag betaalt. Dan is weer nog bewolkt en kans op wat motregen. Het wordt 9 of 10 graden. Morgen regen, veel wind en ook een graad of 9. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog ruim 80 kilometer file in ons land. De meeste files staan rond Amsterdam na aanrijdingen. Zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Er staat tussen bussen en het, het watergaas meer 16 kilometer. Vervolgens op de ring Amsterdam zelf, de A10, daar staat tussen de zeeburgentunnel en het kroopent. Amstel 11 kilometer. En aan de westkant van Amsterdam, de A10... daar staat tussen de Koentunnel en Sloten... een file van 10 kilometer. Daar is de ook dicht na een aanrijding. Gevolg is ook verkeer op omrijdende wegen. Bijvoorbeeld op de N201, Hilversum richting Uithoorn. Daar staat tussen Vinkenveen en Uithoorn inmiddels 7 kilometer. Dus dat is ook geen optie. Een ander probleem is op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar staat na een aanrijding tussen knooppunt Ewijk en Wiegen nog altijd een file van 4 kilometer. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaaronline rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Vanavond spectaculaire, vertraagde beelden van vliegende dieren. Een gevecht tussen mussen wordt een dramatisch schouwspel. En als een lieve heersbeestje opstijgt, haalt hij eerst zijn vleugels uit de kreukels. Vanavond in Labyrinth, om vijf voor negen, Nederland 2. Spaarloon wordt SpaarOnline. Open nu de SpaarOnline-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Radio in journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Meerderheid in de Tweede Kamer is het gedoe over de OV-chipkaart... en het werk van Translink Systems zat. Ze willen dat een andere organisatie verantwoordelijk wordt. Straks VVD'er Charlie Abtroot daarover. We gaan eerst praten over die aanslag in Iran. In de hoofdstad Teheran is bij een explosie van een autobom een wetenschapper, een hoogleraar, gedood. De aanslag is vergelijkbaar met de eerdere aanslagen op kernwetenschappers vorig jaar en ook in 2010 al. Iran wees toen met een beschuldigende vinger naar de Verenigde Staten. En Israël natuurlijk ook. Correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, gaat het hier ook weer om een kerngeleerde? Nou, de, de... Daar lijkt het wel op. En ik, ik ben een beetje terughoudend omdat het belangrijkste Iraanse persbureau Fars... Uh, dat nog steeds niet bevestigt, tenminste nog niet in zijn, uh, in zijn in zijn uh, website. Maar de meeste andere websites zeggen van uh, deze, deze man, meneer Ahmadi Roshan, uh, was um, een um, ja assistent bij de afdeling inkoop van uh, Irans belangrijkste verrijkingsfabriek in Nathans. Nou, Dat klinkt misschien een beetje, beetje suf, maar dat zou toch wel een vrij belangrijke baan zijn. Want dat houdt in dat hij medeverantwoordelijk is uh, voor het kopen van producten... Uh, waarvan het Westen juist wil dat Iran die niet koopt. En eerder wees Iran naar Israël hè? en naar de Verenigde Staten uh, bij de vorige aanslagen. Zal dat nu weer gebeuren? Nou, er heeft al de, de plaatsvervangend gouverneur van de provincie Teheran heeft dat al geroepen. De, een beetje een Pavlov-reactie natuurlijk ook, want Iraanse officials roepen dat direct. Maar ja, uh, je zei het al uh, in de aankondiging van het nieuwsbericht. Uh, de, uh, de, dit is niet de eerste keer dat er, dat er een uh, wetenschapper zo, uh, zo omkomt. Hè? Een man op een motorfiets rijdt land, plant een magnetische bom op zijn auto... en uh, ja, vervolgens gaat die bom af en komt de wetenschapper om... Dit is al twee keer eerder gebeurd. Daarnaast is er een andere nucleaire wetenschapper omgekomen... Eh, door een bom die aan een eh, brommer was bevestigd. Eh, dus er is wel een patroon. En de Iraniërs in het verleden hebben inderdaad altijd de Verenigde Staten... en Israël daar de schuld van ge gegeven. En hoewel die dat altijd ontkennen, eh, ja, lijkt het er wel op... zeker in combinatie met een toename van het aantal mysterieuze explosies... op mi militaire installaties en op industriële complexen... Eh, dat het wel zou kunnen dat er natuurlijk een Nederlandse ja, hand in is in dit verhaal. Nou wilde Iran juist weer om tafel om te onderhandelen over dat nucleaire programma. Zal dat nou weer veranderen? Dat denk ik eigenlijk niet. Voor de, voor de Iraniërs is dit ongeveer een geaccepteerd feit. Ik zei het al, er zijn al, al, al, al drie aanslagen geweest op nucleaire wetenschappers. Hoewel ze daar boos om worden. En er zullen al demonstraties plaatsvinden en veroordelingen. Zullen de Iraniërs toch ook willen blijven praten? Want ja, alle spanningen van de afgelopen week... over het afsluiten van de straat van Hormuz, over extra sancties tegen Iran... over de enorme geldontwaarding die hier als gevolg van de sancties plaatsvindt... laat de Iraniërs zien dat ze in ieder geval toch naar de buitenwereld moeten laten zien van nou, we willen in ieder geval praten. Of ze ook echt een oplossing willen en of het West ook echt een oplossing wil, dat is natuurlijk een tweede. Thomas Erdbrink vanuit Teheran over de bommenaanslag in die stad. De bekerwedstrijd dan tussen Ajax en AZ wordt volgende week donderdag gespeeld voor kinderen. Het duel werd vorige maand gestaakt nadat een supporter het veld in de arena was opgelopen om AZ-doelman Esteban aan te vallen. De KNVB besloot dat de wedstrijd zonder publiek moest worden gespeeld. Maar Ajax ging vervolgens op zoek naar een alternatief en had daarbij een wedstrijd in Turkije als voorbeeld. Daar werden alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Jeroen Slob, financieel directeur van Ajax, vertelt aan verslaggever Rob Fleur wat er nou uiteindelijk is besloten. Nou, we hebben een uh, inhoudwedstrijd in de beker waar een straf op uh, was gelegd uh, door de KVB. Daar mocht geen publiek bij zijn. En we hebben ja, de laatste weken besteed aan uh, het voor elkaar krijgen... dat er uh, wel toegang is voor kinderen in dit geval. Alleen kinderen? Onder begeleiding, maar wel alleen kinderen, ja. En hoe ga je die begeleiding regelen? Die begeleiding dat zal uh, met een kwotum van 1 op 6 maximaal. Dus zes uh, kinderen met één begeleider. Die hebben uh, toegang tot stadion. En uh, de aanmelding voor deze wedstrijd die geschiet via scholen en sportverenigingen. En uh, als wij uh, die aanvraag toekennen, dan uh, kunnen de kaarten gratis afgehaald worden bij het stadion. Het woord is een geval, hè. scholen. Donderdagmiddag half drie is volgens mij, moeten kinderen dan naar school? Ja, maar ook bij een, uh, bij een school hoort wel eens een uitje. Uh, weliswaar geen, uh, geen dag uh, schoolreis dan in dit geval, maar uurtje, twee uurtjes eerder uh, met een bus. AX stelt 40 uh, bussen beschikbaar om uh, kosteloos uh, de scholen uh, kinderen op te halen. Um, ja, uh, moet het mogelijk zijn dat scholen zeggen... Hup, die kinderen mogen die wedstrijd bijwonen. Is er een afspraak met uh, de onderwijsinspectie hierover? Nee, die hebben we niet zo gemaakt. Dat is een keuze die de school uh, mag doorvoeren. Uh, denk ik, uh, als je kijkt naar een uitstapje naar muzieklaboratorium... Kan ik van mijn eigen kinderen dan herinneren, dan, dan past dat ook in het schoolbeeld. Dus waarom zou we een uurtje eerder naar een voetbalwedstrijd... waar ook een educatieve kant aan hangt? Want we willen wel een lespakket samenstellen... hoe voetbal op een ja, vrolijke en goede manier te beleven is. Vooral hoe de veiligheid rond de wedstrijd, ja, hoe dat allemaal werkt... en wat je gedrag rondom een wedstrijd als supporter moet zijn. Dat bieden we aan als een soort lespakket... zodat er ook een les gegeven kan worden hoe je je gedraagt in het stadion. Geldt dit alleen voor de Amsterdamse scholen? De, de aanbieding geldt voor alle scholen in Nederland. De aanbieding van de bussen dat is voor de 40 eerste aanmelding in de regio Amsterdam. Aanvankelijk was de bedoeling vrouwen en kinderen. Uh, zijn de vrouwen geschrapt... Helaas, ja. We hadden die aanvraag uh, gedaan. Maar uh, ja, er waren mensen die meenden op uh, basis van het uh, gelijkheidsbeginsel... daar klachten over in te dienen. En uh, daarmee uh, is het uh, besluit bij de KVB genomen dat uh, vrouwen ook geen toegang hebben. Wat verwacht jullie nu wat er precies allemaal gaat gebeuren? En wij hopen. Hè, een een, een uh, leeg stadion, dat is toch iets waar ja, niemand uh, het leuk vindt om in te spelen... Ook van de zijde van AZ hebben we gehoord dat zij ja, helemaal niet blij zijn om in uh, zo'n uh, leeg stadion, waar normaal 50.000 mensen zitten, daar een voetbalwedstrijd af te werken. Nou, als je dan er toch voor kan zorgen dat er een stukje publiek is en een enthousiast publiek, hopen we met, met kinderen die uh, zo'n uitje krijgen. Ja, dan hopen wij op een schitterende voetbalmiddag. Enige indicatie, Kijk, we praten veel, vaak over Venabatje, wat stamvol zat, maar ja. dat was ook op een zondag en om 12 uur. Maar hebben jullie enige indicatie waar je op kan rekenen, wat je kan verwachten? Nou, we zeggen zelf: als we op de eerste ring, die we als eerste vullen, als je daar 10.000 mensen zou geweldig zijn. Dat over Ajax. Dan naar het EK voetbal volgende zomer in Polen en Oekraïne. De kaartverkoop daarvoor komt nog niet goed op gang. Ongeveer de helft van het aantal kaartjes voor de wedstrijden van het Nederlands elftal is pas verkocht. En de KNVB heeft daarom de termijn voor het aanvragen van de tickets verlengd tot 15 februari. En eigenlijk zou morgen al de laatste dag zijn om kaartjes te bestellen. Projectleider van het Europees kampioenschap bij de KNVB Hidde Salverda, goedemorgen. Goedemorgen. Was het nog niet genoeg bekend dat het van het zomer is? De EK. Nou, dat zal bij de Servente supporter wel bekend zijn. Waarom komen ze dan uh, zo laat niet op gang met het kopen of het bestellen? Nou, wij merken, we krijgen behoorlijk wat vragen van uh, onze vaste volgers... Uh, dat zij wat langer de tijd nodig hebben om hun uh, reis uh, grondig voor te bereiden. Um, kijk, Oekraïne is geen land wat uh, een grote toerisme-industrie heeft. En daardoor is het ook even net wat lastiger om je weg daar uh, te vinden... Uh, neem niet weg dat er al duizenden Nederlanders zijn uh, die kaarten hebben besteld voor de deadline die eigenlijk morgen dus zou aflopen. En uh, nou, die mensen zijn uh, ook allemaal verzekerd inmiddels van die kaarten. En nou, we hebben goede hoop door deze deadline in overleg met UEFA een uh, maand vooruit te schuiven, uh, dat wij uh, heel goed in de buurt zullen komen van de aan ons uh, ter beschikking gestelde contingenten. Maar meneer Salva, u zegt het is lastig om daar je weg te vinden. Is het bijvoorbeeld moeilijk om uh, een slaapplaats te vinden, een hotel? Nou, accommodatie is een van de uh, uh, zaken waar we veel vragen over krijgen. Uh, en dat is een, uh, denk ik volgens ons een kwestie van het uh, bij elkaar brengen van vraag en aanbod... wat op dit moment nog niet helemaal goed lukt. Wij zijn in de derde week uh, in de Oekraïne en ook uh, specifiek in Kharkov. En wij hopen daar dan ook nog wat informatie te krijgen... zodat we die vraag en aanbod wat beter bij elkaar uh, kunnen krijgen. Maar moet, moet, uh, moet de KVB dat doen? Is daar niet een bemiddelaar voor? Nee, natuurlijk zijn er ook diverse reisorganisaties... Uh, die uh, namens UEFA pakketten mogen aanbieden. Uh, dat, dat, dat loopt best aardig, hoor. Uh, het is echt niet zo dat dat uh, nu zwaar tegenvalt wat ons betreft... We hopen altijd op meer, we hebben een naam hoog te houden, dat wij veel supporters met, uh, met toernooien altijd uh, met ons meebrengen. Mm -hmm. uh, en uh, ja, vandaar er zit geen financieel belang voor de KNVB in, maar we vinden het gewoon leuk uh, als we het voor zoveel mogelijk Nederlanders mogelijk maken om die wedstrijden te bezoeken. Hoe loopt het in de andere landen, Duitsland bijvoorbeeld? Duitsland is eigenlijk het enige land dat in de Oekraïne ook spelen moet wat, uh, waar het goed loopt. Uh, die hebben echter ook uh, besloten om de kaartverkoop open te stellen voor uh, iedereen. Wij en de meeste andere landen uh, stellen die kaarten uitsluitend ter beschikking aan leden van uh, in ons geval Ons Oranje en uh, de supportersclub Oranje. Uh, dus ja, de Duitsers zijn eigenlijk de enigen die de uh, uh, dans ontspringen in die zin en uh, wel uh, goed op koers liggen om uh, maximale contingenten af te nemen. Maar bijvoorbeeld de Engelsen die ...ook een naam hebben dat zij overal ter wereld altijd heel veel supporters op de been brengen. Uh, daar vallen uh, de bestellingen uh, op dit moment iets van tegen. Goed. Dit is Alveda, projectleider EK bij de KNVB. Dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Het geduld van de Tweede Kamer met het bedrijf achter de OV-chipkaart is echt op. VVD-Kamerlid Charlie Amtrood spreken we zo. Eerst maar eens even hoe het is op de weg naar het boekhuis. 50 kilometer file nog, Lara. En de meeste problemen rond Amsterdam, daar staan nogal wat lange files. Onder andere op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Voor Muiden, 8 kilometer. Op de A2, Breukelen richting Amsterdam. Nee, Utrecht-Amsterdam heet dat. Tussen Breukelen en Knovert-Holendrecht, 9 kilometer. En die andere problemen in het oosten van het land, Nijmegen richting Maatsbracht. Een ongeluk gebeurt bij Wiegen. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook, maar dat schiet niet op. Er staat inmiddels 4 kilometer. En het advies is omrijden via Venlo. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. SP, VVD en Partij van de Arbeid zijn het gedoe over de OV-chipkaart zat. Ze willen de vervangende organisatie voor Translink Systems. Ze willen vervanging voor de organisatie Translink Systems, het bedrijf dat nu verantwoordelijk is voor de kaart. Tweede Kamerlid voor de VVD, Charlie Abdrood, goedemorgen. Goedemorgen. Doet die organisatie het niet goed? Nee, die organisatie doet het niet goed. Dan heb ik het niet uh, per se over de storing... Uh, die we een dag geleden hebben gehad. Kijk, overal kan een keer wat misgaan, maar het is steeds mis. Het systeem functioneert nog steeds niet goed. Vanaf het begin is het gedonder geweest. Uh, uh, en ook niet iedereen uh, is erbij betrokken die erbij betrokken moet zijn. Dus we moeten eigenlijk een streep zetten door TransLink en opnieuw beginnen. Maar, wacht even, ik begrijp het niet. Wat is dan nu de aanleiding voor u om te zeggen het is klaar? Nou ja, ik heb, het al, uh, ik, ik heb het al eerder gezegd dat ik geen genoegen neem met de manier waarop TransLink System is georganiseerd. Het is het systeem dat voor alle openbaar vervoer het verrekenen via die OV-chipkaart moet doen. Uh -huh. Maar het is maar van vier bedrijven, NS en de vervoersbedrijven van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Die andere bedrijven zijn er niet bij betrokken. Iedereen heeft een beetje een eigen systeem, uh, afwijkingen. Het, het is gewoon een rommeltje vanaf het begin. Ja, had uh, het kabinet dat niet beter moeten regelen en de Kamer dat moeten controleren? Ja, dat hebt u gelijk en dat is waar, maar er is. Uh, ja, jaren geleden, eh, al wel tien jaar geleden voor gekozen om het, om het zo te doen. Nou, elke keer is er een beetje aan, aan, aan geschaafd en gedaan. Maar het komt maar niet echt helemaal op orde. Dan moet je een keer zeggen, luister eens, eh, laten we eens even een paar andere mensen voor verantwoordelijk maken. Ja. Eh, de boel op de ja. schop. Maar dan zegt u, dan geeft u in feite TransLink Systems de schuld. Terwijl misschien het systeem erachter wel niet, niet deugt. Nee, maar het systeem erachter is fantastisch. Systems is de club uh, die de software heeft laten maken, die de computersystemen heeft aangeschaft, die het ook goed hebben gevonden dat bijvoorbeeld de NS een wat anders systeem heeft dan de ander. Dus iemand die in een winkel uh, of ergens op een station een OV-chipkaart uh, koopt, uh, dat kost dan 15 euro, dan laden ze hem op. Uh, dan kan je hem overal gebruiken behalve bij uh, de NS, want dan moet je weer apart opladen. Ja. Dat zijn allemaal van die dingen. Het blijft gedonder. Ja, kan wel zijn meneer Abtrouw, maar het is net overal ingevoerd. En dan zegt u, streep eronder overnieuw beginnen. Is dat nee, wel nee, reëel? Nee, we gaan natuurlijk niet de chipkaart opnieuw invoeren. Oh. Uh, nee, dat, dat vind ik niet. Die is er, die moet blijven. Die heeft voor veel mensen ook heel veel voordelen. Maar we moeten de problemen uit het systeem halen. En de problemen komen dat een paar mensen daar de dienst uitmaken, terwijl een heleboel andere ja, weer, weer andere dingen doen. Het is gewoon niet allemaal goed op elkaar afgestemd. En daar moet een keer nu uh, orde op zaken worden gesteld. En hoe ziet, dat, uh, ziet u dat voor Moet er een aanbesteding gedaan worden voor, voor, voor een andere, ander bedrijf? Nou, ik, ik, ik denk dat het allerhandigste is en eh, dat ook voorkomt dat je alle extra kosten maakt. Dat eh, nou ook de minister is tegen Translink zegt eh, namens de Kamer, we zijn, we zijn het zat. Eh, gooi het nou over een andere boeg. Eh, eh, zorg nou dat iedereen erbij betrokken is. Nu is het zo dat vier vervoersbedrijven de dienst uitmaken. Oké, okay, maar dan mag Translink het dus blijven doen. Nou ja, ik vind dat je Translink moet omvormen. Maar het zou heel gek zijn om dat allemaal bij de, bij de vuilnisbel te zetten en helemaal opnieuw te beginnen. Dan duurt het weer jaren. En dan zijn we weer 100 miljoen verder. Dat kan dus niet. Dus je moet gewoon zorgen dat een paar mensen nou eens opnieuw oppakken. Dat ze met iedereen in de branche overleggen. Hebben. En niet alleen met de NS, het GVB, ja. de HTM en de RET, en dat ze met z'n allen afspraken maken. Mm. We doen het allemaal zo op één manier... Eén systeem, geen afwijkingen, dan denk ik dat je het binnen een, binnen een jaar op orde hebt. Ja, toch hoor ik u net zeggen strepen rond en we gaan op, met het nieuw beginnen. En nou geeft u toch TransLink nog wel weer de kans om het, nieuw, om het goed te doen? Uh, ik, ik wil een streep door de manier waarop het nu georganiseerd is. Maar ik vind wel dat je moet uitgaan van wat er nu is. Daar staan computers, die zijn gekocht, daar is heel veel software ontwikkeld. Er ja. zijn mensen in een kantoor en het werk. Het zou idioot zijn om te zeggen, zet alles maar aan de kant. Uh, we gaan weer terug naar de strippenkaarten en we gaan alles weer opnieuw uh, ontwikkelen. Dat moeten we niet doen. Maar we moeten gewoon zorgen dat we de fouten uit dit systeem halen. En je haalt alleen de fouten eruit als iedereen ook echt meedoet. Ja, onder leiding van een overheidscommissie? Nee, dat moet, dat moet gewoon een goede uh, zakelijke directie zitten. Nee, aptroot. dank voor uw uitleg. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Tien minuten voor half tien. Een paar maanden geleden was het café bijna failliet. Maar nu uh, staat het er weer in oude glorie. Jazzcafé Dizzy in Rotterdam. Ooit stond Chad Baker nog op het podium. En... Uh, speelde het een belangrijke rol in de jazzscene. Maar het café raakte uitstraling en reputatie kwijt. Twee ondernemers besloten dat het weer een jazzpodium van formaat moest worden. Gisteren opende dat nieuwe Dizzy haar deuren. Een jazzcafé Dizzy in Rotterdam ziet eruit zoals een jazzcafé eruit zou moeten zien. Een klein podium met rode gordijnen. Kleine, jaren 50, typisch Amerikaanse schemerlampjes langs de muur. En natuurlijk posters. Posters van John Coltrane, Dizzy Gillespie, de naamgever van het café. En de andere jazz-grootheden. David en een, een eigenaar van een café wil natuurlijk een goedlopende zaak opzetten. Maar als we even naar de historie van dit jazzcafé café kijken. Waarom was het belangrijk dat Dizzy behouden bleef voor Rotterdam? Nou ah ja, kijk. Rotterdam uh, is gewoon een prachtige stad. En ik vind dat uh, een icoon als Disney moet behouden blijven voor de stad. Zoals uh, Hotel New York dat moet blijven. En Loos en het Zijn dat gewoon uh, prachtige bedrijven. Waar altijd wat altijd voort moet blijven bestaan. Dus zowel Disney ook. Dus zo simpel is dat. Het uh, pand is van binnen en van buiten helemaal opgeknapt. Ja. Uh, wat mist er nog? Jij vraagt aan mij wat mist er nog. Ik zeg... En mis voorlopig niks meer, want ik heb afgelopen uh, paar dagen heb ik, uh, de proefsessies gehad voor de jam-sessions. En toen zag ik heel de zaak vol zitten met mensen, jonge muzikanten. En uh, iedereen was blij en toen dacht ik van, het werkt. En uh, ja, die lijn moeten we gewoon voortzetten. En uh, heel veel investeren in tijd en aandacht voor het eten dat is heel belangrijk. En wat heel erg belangrijk is, uh, goede programmering, niet bezuinigen, omdat we daar veel geld voor uitgetrokken dus ja, uh, dit is uh, weer een mooie ontmoetingsplaats. Voor Benjamin Herman, saxofonist en icoon in de jazzwereld, een belangrijke plaats. En niet alleen vanwege de muziek. Ja, ja ik, ik heb hier uh, bijna 12 jaar geleden mijn uh, vrouw ontmoet. Dus uh, ik ben gedeeltelijk met het uh, Rotterdamse getrouwd natuurlijk. En ik ben ermee uh, verenigd. Maakt dat dit een extra speciale plaats, dit jazzcafé, dit vermaarde jazzcafé? Ja, zeker weten. Maar ik kom hier al vanaf mijn negentiende. Ik, ik heb hier zoveel gespeeld. En vroeger met de vorige eigenaar Gerard weet je, had ik een hele goede band mee, nog steeds. En ik heb heel veel vrienden gemaakt door de jaren heen in, in Dizzy. Dit, dit café heeft natuurlijk een enorme historie. Hier hebben grootheden op het podium gestaan. Wat weet jij daarvan? Ja, ik... Het mooie is van een club, als het eh, wordt gerund door mensen die liefhebbers zijn van de muziek, dat trekt ook andere muzikanten aan. Of het nou hele bekende muzikanten zijn of minder bekende. En iedereen komt er wel terecht op een gegeven moment. Dan wordt er s'nachts even, nou zullen we nog even naar een leuk café gaan waar ze jazzmuziek spelen of waar ze jazzmuziek draaien of waar ze van jazzmuziek houden. En dan, eh, ja, dan komen de mensen hier terecht. En ja, je komt er bijna niet aan, Jules Dilder, de nachtburgemeester van Rotterdam is uiteraard aanwezig op dit feestje. Ja, Elkoon, uh, Herb Geller, uh, Helsinger, uh, uh, uh, Cliff Jordan, Tilly uh, Joe, Chad Baker. Chad Baker is hier, ja, die hier ook geweest, uh, twee, twee dagen voor zijn dood zelfs nog is Jules dus blij dat dit café er is en dat dit café er blijft? Ja, ik bedoel wat ik zeg. Ik bedoel, moet al, als, er, al, als wij al lang dood zijn, moet het nog steeds bestaan. Wat is je mooier als je in een stad komt als vreemdeling? En je hebt al gehoord in het land waar je vandaan komt. Je, als je in Rotterdam komt, dan moet je, moet je daar en daar naartoe gaan. Want bestaat, dat, dat is een instituut. En zo dat moeten we van die disney maken. Ja. Want ja, anders krijg je weer een zaak. Dus. Dizzy is dus weer open in Rotterdam. Je hoort de bijdrage van Paul Schanders. Het EK voetbal. Olympische Spelen. Wimbledon, de Tour de France. Dit jaar wordt een spectaculair sportjaar. Daarom deze week in het Radio-in-journaal extra aandacht. voor al die mensen, die sporters die daar al voor aan het warmlopen zijn. Trouwens ook de coaches en begeleiders. Mark Robin Visser in sportcentrum Papendal, De hele ochtendal in Arnhem bij de boogschutters. En naar Verluid nu met een appel op zijn hoofd. Ik geloof er niks Marcel. Die appel, die heb ik opgegeten net. Ik heb het vanmorgen wel in meegenomen. En ik heb het even met Wietse van Alten erover gehad, de bondscoach. Maar die zei, dat gaan wij helemaal niet doen. Een appel op je hoofd, je eet je maar gewoon lekker op. En ik heb met grote opluchting zijn advies opgevolgd. Ik kijk even, ik heb nu zo'n papier in mijn hand. Hoe noemen jullie dit? Het heet een blazoen. Een blazoen, dat is dus de roos, zullen we maar zeggen. Ja, ja klopt. Uh, dat is natuurlijk een, een, een cir cirkels die in elkaar uh, staan. Geel in het midden, rood en dan blauw de buitenrand. En ik dacht altijd dat dat heel goedkoop papier was... maar het is prachtig dik papier met, een, uh, met, een, uh, met ook nog een draad erin, hè? Ja, ja klopt. Ja, wij schieten natuurlijk heel veel pijlen op die kaarten. En uh, ja, die draad zit erin om het een beetje bij elkaar te houden. Luisteraars, wij luisteren naar de stem van Carrie Weg... Handboogschutster. Ja. Een van de twee meisjes in het team wat hier vanochtend aan het trainen is. Uh -huh. Het is niet echt een damessport? Um, nee, ik denk dat nationaal doen denk ik veel meer mannen. Het is natuurlijk ook een beetje, ja, Indiaantje spelen is natuurlijk misschien ook wel een beetje iets voor jongens, zeg maar. Indiaantjes spelen, ja. Ja, en um, ja, als je kijkt op de verenigingen, daar doen natuurlijk heel veel jonge jongetjes het. En uh, ja, ja. Nou ja, ik ben er ook voor gevallen en ik, ik vind het nou echt een hele mooie sport om te doen. Hoe ben jij ervoor gevallen? Um, mijn vader deed het en ik ben een keer meegegaan en ja, al snel begon het steeds leuker te worden. En zeker als je dan kleine dingetjes gaat winnen en ja, je gaat steeds grotere dingen winnen, dan wordt het alleen maar leuker. Kari, wij staan hier in een witte tent op het sportcentrum Papendal in Arnhem. Uh, door luiken die in de wand zitten schiet je naar buiten. Die, uh, die, uh, die, die roos die staat daar 70 meter verderop. Het is hier vrij rustig. Het is een sport van concentratie en techniek. Wat is de lol hier eigenlijk van? Het... Um... Heb je na nou vijf pijlen er niet genoeg van? Nou ja, nee, het is eigenlijk de kunst om je steeds te verbeteren en om elke keer hetzelfde te blijven doen. En, en om elke keer precies hetzelfde te blijven doen, is wel, wel, ja, kost gewoon heel veel trainingsuren. En dat maakt het ook mooi als het dan lukt om ze allemaal in tien te schieten. Hoeveel pijlen schiet jij op een dag? Um, ja, het ligt een beetje aan in welke periode we zitten. Maar het varieert een beetje tussen de 100 en 250 pijlen. Ja, ja. En dan moet je dus even bedenken dat, met een, dat er een kracht van ruim 20 kilo op je vinger staat. Ja. Het is ook best. Je moet er ook nog wel echt wat kracht voor hebben. Ja, ja we doen ook niet voor niks twee keer in de week krachttraining. Ja. En dat is ook gewoon met name om, om romstabiliteit en ja, algemene ontwikkeling van je lichaam, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, het is, het is ook een beetje een krachtsport, ja. Zeg, we hebben de EK voor de deur, dan de Olympische Spelen. Gaan ja. wij van jou horen? Uh, dat uh, hoop ik wel, ja. Ja? Dames en heren, Carri weg, onthoud die naam. Ja. Veel succes met handboogschieten. Dank je wel. En Mark-Robin heeft nog veel meer pijlen op zijn boog. En dus hoort u ah. er morgen weer... Daar ja, heb ik heel lang <lacht> over nagedacht. Nou hoort u morgen weer over dit sportjaar 2012? Drie minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het veld van voetbalclub Telstar uit Velze-Ijmuiden... was afgelopen nacht overgenomen door occupiers. Er werd niet gedemonstreerd tegen de Grijcultuurbank of bonussen, maar deze demonstranten willen meer supporters... naar het stadion van Telstar krijgen. We spraken eerder in de uitzending met oud-keeper Hein Stuy van Telstar... en natuurlijk van het Gouden Ajax uit de jaren 70. Ook uh, hij deed mee en sliep vannacht in een tentje op het veld. Maar dat ging niet helemaal vlekkeloos. Nou ja, ik zal je wat vertellen. We zijn met zachte hand verwijderd. Wat? Hoe is dat? Van het Telstaveld. Want uh, de burgemeester, uh, Frank Weerzin, wilde eerst in mij inzitten. Uh, en uh, dat uh, was te kostbaar. En toen hebben ze de, de treinknecht bereid gevonden om de automatische besproeiing aan te zetten. <tog> wat een Dus Ja, dat is helemaal aardig. Dus dan kan je wel een condoom over je kop trekken. Maar dan loop je er ook voor lul, <lacht> natuurlijk, Er was echt geen mogelijkheid om te blijven, meneer Steur. Nee, dat was geen mogelijkheid. Dus ik ben naar huis gegaan en heb, heb, heb ik thuis geslapen. Ja. Nou, zo is de pret er wel een beetje af, hè? Ja, maar ja, het, het, het, het wordt, door ZZ wordt het overgenomen vandaag. En uh, dat is het sfeervak, hè, van Telstad. Ja, waarom heeft u zich voor deze actie ingezet? Waarom, waarom wilde u eraan meedoen? Nou ja, ik wilde er aan meedoen. Want ik heb natuurlijk uh, daarvoor uh, bijna 20.000 mensen heb ik daar gespeeld. Ja. En ik ga nu, nu en dan uh, in thuis ga ik naar Telsen kijken. En nu zitten er 2.000. Mm. Dus een beetje weinig. Hoe komt dat? Ja, dat komt, uh, ja, dat zal toch wel een oorzaak hebben. Er zijn natuurlijk uh, veel meer uh, andere activiteiten dan dat je vroeger had. Hè? Mm. Mensen kennen naar, uh, ja, naar musicals en uh, geven andere dingen geld uit. Ja, in, in plaats ja. van naar het voetballen te gaan. Ja. En uh, ja, ik denk dat ook van de uh, hoofdoorzake is uh, dat het voetbal niet zo aantrekkelijk is. Hè? En ligt dat aan Telstar? Nou ja, dat zou dan ietsje beter moeten worden. En, uh, de, de muilenaren kennenden, die, die houden dus van een, uh, een stevig potje voetballen met veel inzet. Want de mensen die in de, op de hooghovens werken, Tata Stiel, uh, die, die, die, ja, die lopen drie plo ploegdiensten, die moeten heel hard werken. Mensen in de havenbieden moeten heel hard werken. Dus als de mensen naar Telstar gaan kijken, dan willen ze dat die spelers ook heel hard werken. En dat zei oud keeper Hein Stuy van Telstar en van het gouden Ajax uit de jaren 70. De actie gaat dus door nog. Wordt uitgevoerd door ZZ, het zwiervak bij Telstar. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. De Caro neemt het over op Radio 1 met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kogelman. Dag Marcel, goedemorgen. Psychiaters in heel Nederland roepen cliënten op... om hun eigen bijdrage voor de psychiatrische zorg niet te betalen. En zo hopen die psychiaters uh, de kabinetsplannen te blokkeren. En uh, schokkend verhaal uit Griekenland. Honderden ouders daar in financiële problemen... brengen hun kinderen naar uh, hun tehuizen... omdat ze niet meer voor hun eigen kinderen kunnen zorgen. Hmm. Dat en meer in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het nieuws van half tien is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De kaartverkoop voor het EK-voetbal komende zomer in Polen en Oekraïne komt niet goed op gang. Ongeveer de helft van het aantal kaartjes voor wedstrijden van het Nederlands elftal is verkocht. Morgen zou de laatste dag zijn om kaarten te bestellen. Maar de KNVB heeft de termijn verlengd tot 15 februari. In Teheran is opnieuw een Iraanse kernwetenschapper opgeblazen. Volgens Iraanse media had iemand op een motor een bom geplaatst onder zijn auto. De afgelopen jaren kwamen al drie Iraanse kerngeleerden om bij aanslagen. Verbijsterde reacties van onderwijs en politie op een kritisch SCP-rapport. Daar staat in dat er wel veel meer belastinggeld naar die sectoren gaat... maar dat dat niet leidt tot betere resultaten. Boterzacht en beneden de maat, zegt de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Veel tekort door de bocht, reageert de politiebond ACP. En de populairste voornamen van dit moment zijn Daan en Emma. En bij de jongens zijn Sem en Milan, tweede en derde. En bij de meisjes zijn dat Julia en Sophie. Dat zegt de Sociale Verzekeringsbank. Die kunnen dat weten. Die betalen de kinderbijslag. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANBW-verkeersinformatie. Nog 35 kilometer file in ons land. En de meeste files staan rond Amsterdam. Na een aantal ongelukken. Maar de files zijn gelukkig wel aan het oplossen. Zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar staat nog 6 kilometer tussen bussen en het knooppunt Muidenberg. Op de A2 vanuit Utrecht, vanaf Breukelen tot Vinkeveen, 5 kilometer. En op de N201, de weg Hilversum richting Heemstede... daar staat tussen Vinkeveen en Uithoorn nog 7 kilometer. Een ander probleem... Doet ze voor in het oosten van het land en wel op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Er staat na een aanrijding tussen Knoopit Ewijk en Wiegen nog altijd 3 kilometer. En verkeer richting Venlo kan beter omrijden. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Psychiaters in heel Nederland bereiden actie voor... om de uitvoering van de eigen bijdrage in de GGZ te dwarsbomen. Wanhopige Grieken brengen hun kinderen naar het tehuis... vanwege financiële problemen. Gevangenen vieren tiende verjaardag achter de is van de gevangenis... die er eigenlijk niet mag zijn. Guantanamo Bay en het ochtendhumeur van Koos Postema. Drie over half tien. Dit is Cairo. Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Vught boerderij uit 1380, die door storm schade heeft opgelopen, binnenkort dreigt te worden gesloopt. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen -nederland Patiënten die gebruik maken van psychiatrische zorg moeten voortaan 200 euro extra betalen als eigen bijdrage. Psychiaters in heel Nederland bereiden actie voor nu om die invoering of die uitvoering van die eigen bijdrage in de GGZ te dwarsbomen. En initiatiefnemer is Hans Groen, directeur van de psychiatrische instelling. Het centrum in Twello. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Herman Groen, uh, wat is uw plan precies? Mijn plan is om eh, patiënten te stimuleren... de rekening voor die eigen bijdrage niet te betalen in eerste termijn. En dan vervolgens af te wachten of er een aanmaning gaat komen. Die gaat komen. Opnieuw niet te betalen. En dan vervolgens, dat is wat de regelgeving toelaat... een gespreide betaling aan te vragen. En daarmee de administratieve lasten voor verzekeraars... Ja, zeg maar te optimaliseren, te maximaliseren. Ja Dus en u wilt... hoopt dat... In... Ja. ja, nee, gaat u gang, maakt u zin af. Nou ja, in de, hoop, in de hoop dat dat zal leiden tot herbezinning op deze maatregel. Ja, u wilt dus een soort van bureaucratisch uit de hand gelopen moloch creëren? Ja, daar komt het op neer. Met als doel? Om de boodschap duidelijk te maken dat het innen van de eigen bijdrage niet kan, maar dat de eigen bijdrage op zichzelf niet kan, niet mag en niet moet. Maar ja, mensen moeten, hebben zich toch ook aan de wet te houden... en je bent verplicht om bij een zorgverzekeraar te zijn... zodat je uh, zorgkosten worden gedekt. Nee, natuurlijk. Ja, dat is, ook, dat is ook logisch, maar dat is nog iets anders... als dat je, wanneer je psychische aandoening ontwikkelt... waar je niets aan kan doen, gehouden wordt 200 euro eigen bijdrage te betalen. En we hebben steeds gezegd, en ik heb steeds gezegd... en vele collega's met mij, stel je nou eens voor dat er gezegd werd... U ontwikkelt hart- en vaatziekten en u moet 200 euro eigen bijdrage betalen. Of u bent een kankerpatiënt en u moet 200 euro eigen bijdrage betalen. De wereld was te klein geweest. Nu gaat het over nou, onze patiëntenpopulatie. Ja. En dat kan me zo. Nou ja, maar goed, die discussie wordt bijvoorbeeld wel gevoerd bij rokers of bij sporters. Dat als je risicovolle dingen doet in het leven, eh, dat dan de zorgpremie misschien voor die mensen ook iets omhoog moet. Dat is een ander type discussie. Het gaat hier over mensen, een hele grote groep mensen... die psychiatrische aandoeningen ontwikkelen... waar geen risicovol gedrag aan de grondslag ligt... maar die dat gewoon krijgen omdat ze genetisch kwetsbaar zijn... om allerlei andere factoren. En die worden staatswegen geoormerkt, verbijzonderd. Dat kan niet. Hm. Uh, is het nou uh, zo dat je die mensen ook niet verder in de problemen brengt... als, uh, als u ze oproept om de rekening niet te betalen? Want, uh, nee, van... nee, nee, want het laatste, het laatste puntje in die, in die oproep, hè, en dat is een deel van de oproep... Ja. betaal alleen als het echt niet anders kan. Dus het is niet zo dat ik die mensen in problemen wil brengen. Ik wil de uitvoering van deze onzinnige maatregel in problemen brengen. Dus voordat de deurwaarder uh, zijn intrede doet, ja, zou ik ja, maar zeggen... Ja, ja. bij die mensen moeten ze al wel ja. wat betaald hebben. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Nee, ze moeten, ze moeten er niet door in problemen komen. Dat zou, dat zou alleen maar eh, no, het no, allemaal nog erger maken. Ja. Nou hebben we GGZ Nederland als de branchevereniging gevraagd... wat ze ja. vinden van uw actie. En wij kregen de volgende reactie. Ik citeer. Wij waarderen alle aandacht voor de negatieve gevolgen van de eigen bijdrage... maar wij vrezen dat het niet meer zal lukken om hem van tafel te krijgen. Daarnaast lijkt het ons onverstandig om kwetsbare patiënten te confronteren... met mogelijke schulden of zelfs deurwaarders. Nou, dat laatste heb u net uh, gecorrigeerd, zal ik maar zeggen. Wat is uw reactie? Nou ja, laat maar zeggen, voor wat betreft het laatste ben ik het volstrekt eens met geen gezet Nederland. Voor wat betreft het eerste, daar ben ik ook een beetje uh, relativerend in. In die zin dat de Hetwiegepolder is een, uh, een maatregel geweest die uh, ja, overstijgt alles wat deze eigen maatregel betreft. Zowel nationaal als internationaal. En die blijkt ook ter discussie te kunnen komen. Dus ik zie niet zo in waarom voortschrijdend inzicht niet kan leiden tot herbezinning. En er was een oorspronkelijk ander plan. Er was een plan om iedereen die verwezen werd, algemene gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, een eigen bijdrage op te leggen. Ja, maar als, als die branchevereniging nou zegt, het is leuk dat u het probeert en een sympathiek voorstelt, maar het is al een gelopen race, u bent te laat, het gaat toch niet meer veranderen? Nou, dan wil ik dat nog wel eens zien en de branchevereniging heeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid in en die heeft natuurlijk het gesprek met die minister, ik ben gewoon een individuele dokter die op individuele titel dit, uh, ja aanzet En uh, ook die petitie waar inmiddels 27.000 handtekeningen uh, bijna onderstaan. Dus zo alleen ben ik niet meer. Zijn dat allemaal die... psychiaters? Nee, dat zijn heel veel hulpverleners en heel veel patiënten met 2100 reacties. Ja. En het is erg de moeite waard om die eens te lezen. En hoeveel collega-psychiaters steunen uw actie? Veel getalsmatig ja. weet ik het niet. Ik bedoel, we zijn met uh, ruim 3000, maar ik weet dat heel veel dat steunen. Ja. En ik vind ook dat je, uh, wanneer je gelooft in dit vak... en wanneer je je patiëntengroep kent... Uh, ja, dat je toch nog maar een tijdje door moet gaan... met datgene waar we nu mee bezig zijn. Zand in de bureaucratische machinaties van de zorgverzekeringen... Yes. omdat ja. u uh, uw patiënten oproept om hun eigen bijdrage niet te gaan betalen. Althans niet in de eerste of in de tweede instantie. Wel op tijd voordat de deurwaarde komt... maar dan heb je de bureaucratische ja. pop al aan het dansen. Zo is het. Herman Groen, directeur van de Psychiatrische Instellingencentrum in Twello. Ik dank u zeer. Oké, okay, dank u. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. In Leipzig is maandag een eeneiige een vierling geboren. Zijn zwangerschappen met nog meer eenijige meerlingen ook mogelijk? U hoort Frank van den Bussen. Die is hoogleraar verloskunde aan de Universiteit in Nijmegen. Ja, het, uh, het houdt ergens op. Er zijn uh, acht en negelingen beschreven... Uh, maar de bedoeling is dat de kinderen zo lang in de buik gedragen worden... tot ze echt zelfstandig kunnen leven of met ondersteuning van apparaten. En ik denk dat houdt wel ergens bij 9 op. En hoe vaak zoiets in de natuur voorkomt... Uh, dat kan je uitrekenen met de formule 1 op 80 tot de n min 1 uh, Dus 1 op 80 voor een tweeling. 1 op uh, even rekenen, 6400 voor een drieling. En uh, zo gaat het verder voor een vierling... Uh, dus je kan uitrekenen dat uh, deze vierling, deze zou zeg maar één keer in de 75 jaar in Nederland ook voorkomen. En als het een vijfling moet zijn, dan, uh, uh, ja, dan moet het nog een keer 240 jaar uh, langer duren uh, om, om die kans te krijgen... Ja, ja. Wilt u de sommen nog eens een keer terugluisteren... dan kan dat via onze site kro.nl. En heeft u een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Vught. Terug naar Marielle Beers. Aan de rand van Vught staat een oude boerderij, wit, met een rieten dak. Jo van Berkel, buurtbewoner, kunt u hem beschrijven? Ik zal hem omschrijven, de boerderij, als een, een hele grote boerderij... met een, een grote nokhoogte, een hele hoge nokhoogte uh, en, en een, een goothoogte van, hoe uh, zal het zijn, 3,5, 4 meter. Uh, maar die goot is wel helemaal door midden gebroken hier, hè? Die is helemaal beschadigd. Ja, die heeft uh, het een en ander geleden. Die uh, muurplaat is omhoog gelicht en, uh, omdat er een gording is gebroken... en de nok is gebroken... Het ziet er wel een beetje erg uit, maar het is allemaal makkelijk te repareren. Dit is een boerderij uit 1380. Hoeveel van die boerderijen staan er hier in de buurt? Ik denk helemaal geen. Dit is een bijzonder iets. Er heeft vroeger nog een, een grote tiende schuur bij gestaan. Dit is een uniek stukje in Noord-Brabant. En toch gaat het gesloopt worden. Harold Verkuilen van de gemeente, die de sloopvergunning heeft afgegeven. Waarom? Uh, nadat de storm geweest was, uh, heeft het college besloten om een uh, zorgvuldig onderzoek in te stellen of we het uh, pand kunnen behouden. Uh, een adviesbureau is ingeschakeld om het van buiten te bekijken, omdat het gemeentehuis door de uh, burgemeester en de brandweer was afgesloten. Uh, de monumentencommissie is geraadpleegd en uh, ook de eigenaresse. Uh, hebben wij een overleg mee gehad. En die eigenaresse heeft die sloopvergunning ingediend, hè? Die, die heeft een aantal weken... Die woning de, wordt gesloopt. Dat klopt. Die heeft een uh, omgevingsvergunning slopen, noemen we dat, uh, ingediend. En de gemeente moet binnen acht weken daar een beslissing op nemen. En aangezien het geen monumentale status heeft... kon de gemeente niks anders dan de uh, omgevingsvergunning slopen uh, vergunnen. Maar deze boerderij is meer dan 600 jaar oud... Uh, had u niet met de gemeente, als gemeente met de vuist op tafel kunnen slaan... van hij moet behouden blijven voor veel? Nee, wettelijk gezien uh, is het geen wijkingsgrond... omdat om, uh, het een monumentale waarde heeft. Want het is niet aangemerkt als monument. Dus een gemeente kon daar niks mee. De, een, uh, de, de bal ligt echt bij de eigenaresse. Die kan hier met het pand nog iets doen. Daar is wel geld voor nodig. Want uh, wil je dit pand restaureren, dan, dan gaat dat naar de miljoen toe. En ja, het is een hoop geld. Zeker in deze tijd. Maar Jo van Berkel, u geeft het nog niet op, hè? Ik geef het niet op, want ik denk toch zeker dat er mensen zullen zijn... als ze dit bericht kennen, dat ze willen zeggen... ik, ik steek hier uh, energie en geld in om dit te kunnen behouden. Deze mensen die bestaan. Uh, het is, uh, vanaf vandaag wordt het uh, niet wereldkundig, maar wel uh, meer bekend... Uh, wat er nou allemaal gaat spelen, en zeker als het nu op de radio komt... Want uh, uh, ja, eigenlijk ligt de bal bij de eigenaresse. Die wil er vanaf, die wil het slopen. En zij, moet, zij is ook degene die kan zeggen, het blijft. De eigenaresse, die kan het zeggen. Ja, ik hoop dat ze het kan vertellen uit haar eigen hart. En dat er niet te veel andere mensen meepraten. Uh, dan moet er iets te bereiken zijn. Ik hoop dat ze tot bezinning komt om te zeggen, van, ik sta even open dat er mensen gaan beslissen om het te behouden. En die mensen die kunnen zich melden hier in Vught, bij Joven Berkel. Bij Joven Berkel en bij de gemeente Vught. Want de gemeente Vught staat er open voor om dit te behouden. Ook onze burgemeester Roderick van der Mortel... Die, die heeft er veel energie in gestoken... en die wil ook graag dat het behouden blijft. Tot slot nog even heel kort naar de gemeente. Ik blijf het een raar verhaal vinden dat, dat eigenlijk iedereen... Uh dit monument wil behouden, maar dat het niet gaat lukken? Nee, dat, dat ligt echt bij de eigenaresse. Uh, die heeft een uh, slopen ingediend. En uh, ja, met de bedoeling dus om het te slopen. Uh, het het plaatje is erg hoog voor de eigenaresse. En uh, ja. Ja, en de eigenaresse is oud en wil niet voor de radio praten. Dus vandaar uh, dat we haar niet aan het woord konden laten. Zij, Marielle Beers vanuit Vught. Straks, wanhopige Grieken brengen kinderen naar een tehuis vanwege financiële problemen. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1987. Vanmorgen brak opnieuw brandarts in een macro-vestiging. Ditmaal was een zelfbedieningsgroothandel in het Limburgse plaatsje nut aan de beurt... U hoort de stem van Aad van den Heuvel. Deze dag, 1987, toen werd de schade opgemaakt van de enorme brand... in de macro-vestiging in het Limburgse Nut. Hoewel de aanslag nooit is opgeëist, wordt aangenomen dat de brand is veroorzaakt... door de linkse terreurgroep Rara, die eind jaren 80 diverse aanslagen pleegt... op bedrijven die zaken doen met het apartheidsbewind in Zuid-Afrika. Voor de directeur van toen, Alexander van Wersch, is dat een periode om nooit te vergeten. Brandstichting bij Van Leer in Amstelveen in juli 86, schade 750.000 gulden. Brandstichting bij de Macro in Duiven. Brandstichting Macro in Duivendrecht december 86, schade 100.000 gulden. Brandstichting Macro in Nut in januari vorig jaar, schade 39 miljoen gulden. Ik lag inderdaad in bed, het was tien voor vier, in de nacht van 9 op 10 januari. En ik had een semafoon naast mijn bed... Dat was in feite waar ik dus onmiddellijk door gealarmeerd werd. Ik ben uh, hals, uh, hals over kop uh, vertrokken naar Nut. En wat ik toen zag, dat was boven op een uh, kleine berg die boven uh, uh, uh, de vestiging lag. Dan kon ik vandaar, uh, moest ik met, uh, met de auto passeren. Dan zag ik had een, een zware oranjeachtige gloed boven de macro. Ik dacht: oi. oi, oi. Het is zover. Zo de groep Rada zegt solidair te zijn met de bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika. Bij vestigingen van het macro werd brand gesticht... omdat het bedrijf ook vestigingen had in Zuid-Afrika. Ik was erop geprepareerd omdat wij in de nacht van 17 op 18 december... diezelfde calamiteit gehad hebben in Duiven. En bij de evaluatie daarvan heb ik dus uh, uh, toch het zaken doorgenomen. En dat bleek achteraf een bijzonder goede zaak, want nadoor... Was ik wat, wat, wat meer goed en goed geïnformeerd over de actualiteit die te wachten stond? De macronut was tot op de poeren heet, dat was op de bovenkant van de heipalen, uh, verbrand. Dus we hadden niks meer, was helemaal totelas. Door de situatie die toen ontstond, dat was ook mijn grote zorg toen ik dus in die nacht geconfronteerd werd met die brand. Hoe moet het nou verder? Want er waren signalen dat we misschien niet eens herbouwd uh, zouden kunnen worden. Door het simpel omdat de, de, ook de directie van de SHV. Uh, niet kon door, door gaan met geld te fourneren voor uh, zaken die toch in de fik gingen. Om het maar eens heel populair te zeggen. De macronut is teruggekomen en uh, op een geweldig goede manier. Rare heeft dat, dat klinkt in dit verband heel idioot... maar die hebben mijn, mijn kracht alleen uh, doen toenemen. Na de brand in de macro in Nut... besloot de eigenaar, de steenkolenhandelsvereniging... zich definitief terug te trekken uit Zuid-Afrika. Alexander van Wersch, oud macro-directeur over deze dag in 1987. De enorme brand die naar een uh, aanslag werd... Uh, veroorzaakt in het Limburgse nut bij een macro-vestiging. Smile van Lily Allen. Het is 9 minuten voor 10, we gaan naar Griekenland. Daar heeft de crisis zo hard toegestagen... dat mensen nu hun kinderen in wanhoop achterlaten bij hulporganisaties. Bij SOS Kinderdorpen zijn in 2011 het afgelopen jaar dus al honderden kinderen aangemeld. Margot Ende, goeiemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van SOS Kinderdorpen. U klinkt heel vrolijk, maar zo vrolijk is het daar in ieder geval allemaal niet. Nee, dat is zeker waar. Als je als ouders uh, zo ver bent en zo in paniek bent dat je um, denkt dat je je kinderen het beste kan afstaan... dan uh, is er inderdaad wel iets dramatisch aan de hand. Hoeveel kinderen zijn er tot nu toe uh, aangemeld bij SOS Kinderdorpen in Athene? Ja, sinds uh, afgelopen zomer um, zijn er 190 uh, families geweest... die zich hebben gemeld bij SOS Kinderdorpen in uh, Griekenland... Um, zij kennen SOS uh, Kinderdorp als een organisatie die uh, goed voor haar kinderen zorgt. Um, en um, uh, het gaat in totaal om zo'n 250 kinderen. Ja, alleen al in Athene? Um, nee, dat is in heel Griekenland. In heel maar Griekenland. in Athene is de situatie wel het ergst, naar nou, ik begrijp. Ja, uh, en is dat aantal sindsdien gestegen? Um, ja, dit is al een enorme toename ten opzichte van het normale aantal kinderen wat uh, uh, wordt aangemeld in uh, Griekenland. Juist. Uh, en wat is uh, de, precies de toestand waarin die ouders zich dan bevinden? klaarblijkelijk hebben ze dus geen geld meer om hun kinderen te eten te geven, denk je dan? Ja, dat klopt. Iedereen weet dat de situatie in Griekenland op dit moment natuurlijk niet goed is. Veel mensen zijn hun baan kwijt. Hun salaris is gekort. Uitkeringen zijn gekort. En sinds deze zomer is daar dus als een soort druppel die de MRT deed overlopen bovenop gekomen... dat de belastingen enorm zijn toegenomen. Ja, waardoor mensen gewoon in, in, in angst en in, in paniek zijn geraakt. Ja. En ze dus niet meer hun financiële huishouding op orde krijgen en ja dus geen andere mogelijkheid zien om zich dan zich te melden bij Engels Kinderdorpen. En zijn dit nou de klassieke ouders aan de onderkant van de samenleving? Of hebben we het hier ook over de middenklasse? Ja, het bijzondere van de situatie in uh, Griekenland is. dat. Um, um, het nu ook gaat om kinderen uit middenklasse uh, gezinnen. die opeens een dramatische verandering uh, doormaken. En op een moment reden zij nog een, een gewoon uh, leven. en op het andere moment is hun gezin. Uh, wordt blootgesteld aan een enorme financiële uh, druk. En uh, wij weten dat. Uh, het hebben van een liefdevolle gezinssituatie echt. Ja, de basis is om je als kind te kunnen ontwikkelen... Uh, tot een stabiele en kansrijke volwassene En als je dus uh, dreigt dat te verliezen, dan heeft dat veel, uh, ja, dan heeft dat veel uh, impact. Kunt u al die 250 kinderen die zich inmiddels hebben aangemeld kwijt? Ja, het is misschien wel even goed om te vertellen wat SOS Kinderdorp doet. SOS Kinderdorp uh, zorgt er in 133 landen voor... dat kinderen die er helemaal alleen voor staan... dus kunnen opgroeien in een echt gezin met een SOS-moeder, broertjes en zusjes, eh, in een veilig uh, gezinshuis... Um Um, maar wat wij het allerliefste willen is dat kinderen bij hun eigen gezin en bij hun eigen moeder kunnen opgroeien. Um, dus uh, de kinderen uh, die bij ons worden aangemeld, wij gaan, onze medewerkers die er zeer invaren in zijn, uh, bezoeken het gezin en onderzoeken de situatie. En wij zullen in eerste instantie alles op alles zetten om ze te ondersteunen om zelf voor hun kinderen te blijven zorgen. Ja. Door middel van uh, financiële steun, door middel van uh, counseling, door middel van... Uh, want dat is het allerbelangrijkste. Ja, dus de uh, vraag die daarmee... u dus allemaal kwijt is niet helemaal juist gesteld. Dan ga ik hem herformuleren. Namelijk: Hebt u genoeg medewerkers om al die gezinnen te helpen? Uh, ja, dat is natuurlijk best een uh, uitdaging, want SOS Kinderdorp uh, in Griekenland zelf heeft natuurlijk ook te maken met hogere taxes. Hun inkomsten zijn voor een groot deel afhankelijk van uh, Grieken zelf. Uh, dus dat loopt ook terug. Um, um, um, dus het gaat om, om, om inderdaad om voldoende financiële middelen. Maar we bereiden ons voor om alle kinderen die zich melden... ook echt een uh, liefdevol thuis te geven. En daar zullen we als internationale federatie wellicht moeten bij uh, springen. Maar dat gaat gebeuren. Ja, Met andere woorden, die kinderen staan uh, in ieder geval niet in de kou. Tegelijkertijd uh, hoorde ik eerder op deze zender ook... al dat steeds meer uh, mensen in de rij staan bij kerken in Griekenland... om daar nog iets uh, van fatsoenlijke maaltijd te krijgen voor de avond. Ja. Uh, met andere woorden, de uh, gevolgen van de economische en financiële crisis in dat land... slaan nu wel heel hard toe en direct in de gezinnen ook. Ja, inderdaad. En uh, kijk, door onze 60-jarige ervaring en onze unieke aanpak weten we dat uh, het ons lukt om uh, kinderen vanuit een kansarme situatie een zodanige thuisbasis te geven dat zij zich toch kunnen ontwikkelen tot een kansrijke uh, volwassene. En uh, wat dat betreft zijn we er in Griekenland ook klaar voor om daar onze rol uh, na 30 jaar ook op dit moeilijke moment nog verder te spelen. Marco Ende, directeur van SOS Kinderdorpen. Ik dank u wel. Hartelijk dank. Straks, dames en heren in Cairo, goedemorgen Nederland. Guantanamo Bay bestaat tien jaar, maar ondanks plannen de terroristengevangenis te sluiten, hè, zitten er nog altijd gevangenen vast. zonder te weten of er ooit een rechtszaak tegen hen zal worden gevoerd. en die dus ook niet kunnen bewijzen dat ze onschuldig zijn, mocht dat zo zijn. En rouwende van nabestaanden lopen een grotere kans op een hartaanval. Allemaal na het nieuws met Jan van der Putten, naar ons. Is het zo dat we in Nederland wel vrijheid van meningsuiting hebben... zolang het de autoriteiten behaagt? Prem Radagasjoen op weg naar het nieuws. We hoeven niet altijd met elkaar eens te zijn... maar we moeten wel naar elkaar kunnen luisteren, de dialoog aangaan. Op zoek naar de bron. Jullie zijn nu symbolen voor de vrijheid van meningsuiting. Dank u. Dat was niet onze bedoeling. De wereld op uw stoep. We hebben toch vrijheid van meningsuiting? Straks van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.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 Dit is Radio 1.